Burgemeesters uit het hele land slaan alarm over het tekort aan politieagenten. De politie krijgt het steeds drukker, onder meer door de vele explosies in woonwijken, bedreigingen van politici, journalisten, rechters en advocaten en doordat er steeds meer verwarde mensen zijn. De burgemeesters en de politie roepen het kabinet op om 400 miljoen euro extra uit te trekken voor de politie. Een van de plekken waar ze tekort aan politiemensen voelen is in Heerlen, zegt deze misdaadverslaggever van Dagblad de Limburger. De criminaliteit is hier echt wel de spuigaten uitgelopen. En dan krijg je het verhaal van ja, de criminaliteit groeit, maar die politie groeit niet mee. Integendeel, daar wordt zelfs ja, eigenlijk op gekort met de jaren. De Britse politie gaat onderzoek doen naar acteur en comiek Russell Brand. Twee weken geleden beschuldigden verschillende vrouwen hem in de Britse media van verkrachting, aanranding en emotionele mishandeling. Volgens de politie waren de meldingen de reden voor het onderzoek. Twee honden hebben vanmiddag een kudde alpaca's aangevallen. Het gebeurde in emnes bij een boerderij waar je op afspraak kan knuffelen met alpaca's. Zeven dieren raakten gewond. Een zwanger vrouwtje was er zo slecht aan toe dat, ze, dat de dierenarts haar moest laten inslapen, meldt RTV Utrecht. De twee honden zijn in beslag genomen door de politie. Een kind van zeven dat gisterenmiddag in Rotterdam-Zuid een handgranaat in de bosjes van een speeltuin vond, dacht dat hij nep was en probeerde het ding af te laten gaan. Zijn buurjongen van dertien kon dat op het nippertje voorkomen, zegt hij tegen de regionale Omroep Rijnmond. Dus ik ben gelijk gaan rennen en ik heb het afgepakt. Toen voelde ik het, hoe zwaar het was. En het voelde wel zwaar, niet als het, of iets plastics. Dus Ik dacht wel dat het echt was. Dus ik heb het teruggelegd, toen zei ik tegen mijn moeder en tegen mijn vrienden, behalde politie. De politie? Ik zie nog of er DNA-sporen op de granaat zitten. Ook worden camerabeelden uit de wijk bekeken in de hoop de dader te vinden. Volgens de wijkenraad worden er vaker wapens gevonden in de wijk... en is er overlast van drugsdealers. Het weer, ook vanavond, is het bewolkt. Vannacht koelt het af naar graad of 13. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij maximaal 21 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.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 Het raakt te horen op ZFM Zandvoort. Goedenavond, je hoorde Necrofobic met het nummer Awakening. Ik dacht een lekkere wakker worden voor dit uur. Uh, kwam van het album The Nocturnal Silence. Uh, leuk dat je luistert. Mijn naam is Ben van Rode. Ik presenteer dit samen met Marcel. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben ook weer van de partij. Jazeker. Ja. De, en achter het, de knoppen vanavond. Ik zou niet van de partij zijn als hij niet van de partij was geweest. Want zonder nee. jou had ik hier niet gezeten. Dat is waar. Dan, uh, dankjewel, als maar, ervoor. Ja, graag gedaan. Um, nou, we hebben weer een lekkere volle show voor vanavond. Zeker. We hebben het metal nieuws, hebben we, weer. we hebben de concertagenda. Ik moet het natuurlijk even hebben over de nieuwe Marduk, want die is uit. En daar ga je ook nummers van horen vandaag. Ik heb er zin in. Ik ook. Laten we Dat lekker verder gaan met de, de volgende. Wat is je Bolt met Xenotap. Oh, die is altijd vet. Ja, lekker. Met het nummer Demons. Het, uh, van het album Only True Believers. Dat er weer uit 1999 komt. In 2004 dacht de band. We stoppen ermee. Maar later dachten ze weer. Nou we gaan gewoon weer lekker verder in 2020. Dus ze zijn nog steeds bij elkaar. En uh, maken ook nog steeds goede albums. Deze kwam in 1999. Maar uh, ze hebben nog veel meer gemaakt. Leuk dat je nog steeds luistert... en niet naar al deze herrie de radio hebt uitgezet. Dat je denkt, waar ben ik nou beland? Je bent beland bij Play It Out Loud Underground. Um, Marduk. Het nieuwe album. Het is eindelijk uit. 1 september kwam het uit. Ik heb het al grijs gedraaid uiteraard. En allerlei verschillende versies. Vinyl en cassette is nog onderweg. En, uh, ja, ze hadden al twee uh, singles uit... Shovel Beats, Shep, chef, ja, dat. En, <laughs> en Blood of the Funeral hadden ze al uit. Ik heb vandaag gekozen voor een ander nummer. Het niet, uh, geen single. Ja, het nummer begint en je hoort die bas. Burr, en ik vind het helemaal geweldig. Het is het nummer Marching Bones. En daar gaan we nu naar luisteren. Maar. Inderdaad, precies hoe het nummer heet. Touch of Medieval Darkness van Disaster. De band uit Duitsland. 1996 zijn ze begonnen. Ik zag ze ooit in een voorprogramma. We gingen naar Kredel of Field En dat was voorprogramma Disaster. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik denk, wauw, dit is gaaf. Hier ga ik ze deze van kopen. En Nu draai ik het op de radio. Wat kan het raar lopen. Dan nu. Uh, een band uit Spanje. Genaamd Ouija. Uh, I don't know if you're listening, mate... but sorry for the Dutch... but just what we do here... probably only here is... but yeah, that's Dutch. Um, dit is een band uit Spanje. Uh, ik heb contact gehad... met die jongen uit Facebook. Hij heeft me een cd opgestuurd... en ik heb beloofd... ik ga een nummer van jou draaien. En dat gaan we dan bij deze doen. En hier is Ouija met Undribbled... Transylvanian Passion... So there's the great reality Pleasure For the district intent, fact the body on I a to learn to fight I tried to learn the reality But only the meaning I fall think So I never rest a thing that does Morning of death and cold The destiny I'm free in agony Hey, I'm to make me care Obsessed with my cruelty, This is waste for me to die The perfect place the be Reality Pleasure of the missing for to revive a lot Oftewel Perverse Suffering van Cannibal Corpse van het album Vile, het album waar de Chris Barnes niet meer meedeed. En uh, meneer Corpse Grinder heet die, of die uh, nam voor het eerst de vocalen voor zijn uh, rekening. En dat klinkt toch wel even heerlijk op de radio zo. Even Cannibal Corps. Wanneer hoor je dat nou nog? Hier op ZFM hoor je dat bij Play It Loud Underground. Reclame voor je eigen programma. Heerlijk. En van Perverse Suffering gaan wij naar Empire of Suffering. En die is van Sorrygeist. ...waar we net eindigden met een kannibalen ...eindigen we nu met een engelen ...oftewel Angel Corps ...met het nummer Christ Hammer... ...van het album Exterminate. Ze traden ooit nog een keer op in Nederland... ...jaren geleden... ...ja, ik ben al heel oud... ...met uh, Immortal en de toenmalige gitarist... ...die ging mee naar Zandvoort... Die, ...die ging met een vriendin mee... ...die kon niet uit Amerika, bla. ...en die ging met mij in de auto mee. Maar ja, de gitaar paste net niet... ...want ik had nog een heel klein autootje... Vormel, vormel, vormel, bla, bla, bla. Allemaal gelukt. Hij blij, ik blij. En twee jaar later speelde hij niet meer in de band. Ik weet niet of het aan mij lag, maar... Uh, helaas. Ga ik weer, helaas. Um, het metalnieuws komt eraan met Marcel. Yes. Dit is het Play It Louds Metal Nieuws. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld. Half december sluit Tyrion de Leviathan Trilogie af. Het derde deel heeft dan ook de titel Leviathan 3... en verschijnt op 15 december via Napalm Records. Op, 15, of op 20 september is echter de eerste single gelanceerd... met de weinig originele titel Twilight of the Gods... Brutal Assault heeft de eerste bands voor de editie van 2024 bekendgemaakt. En dit zijn de Architects, Behemoth, Body Snatcher, Brutus, Emperor, Left to Die, Legion of the Damned, Motion, Motionless in White en Ufo Mammoths. Tevens is de voorverkoop begonnen. De 2500 early bird tickets zijn echter binnen zeer korte tijd alweer weg. Maar normale kaarten kosten 189 euro. Brutal Assault vindt volgend jaar plaats van 7 tot en met 10 augustus in Fortress Josevos in het Tsjechische Jaroměř. Alle informatie vind je op www.brutalassault.cz Het is inmiddels 18 jaar geleden dat Bruce Dickinson zijn laatste soloplaat uitbracht. In de tussentijd heeft hij vier studioalbums met Iron Maiden uitgebracht... maar de Britse zanger komt begin volgend jaar weer met een eigen plaat. Zijn zevende soloalbum heet The Mandrake Project... en heeft hij wederom opgenomen met producer en gitarist Roy Z, waarmee hij al vier albums maakte. De exacte releasedatum is nog niet bekend, maar er volgt ook nog een tour. De eerste bekende, bekendgemaakte shows zijn in het voorjaar van 2024 in Brazilië en Mexico... maar er zullen er nog meer volgen... Vandaag, nummer 22 september... kwam het nieuwe album Godlike van Die Art Is Murder... met een week vertraging uit. De band heeft echter een onverwachte wijziging moeten aanbrengen. Na recente transphobe uitspraken van zanger CJ McMahon... heeft de band besloten om hem te ontslaan... en zijn stem van het nieuwe album te verwijderen. De vocalen zijn opnieuw opgenomen door een nog onbekende zanger... waarvan de identiteit ongetwijfeld binnenkort bekendgemaakt wordt. De band gaat namelijk heel binnenkort al op tour... want op 28 september staat... Die Art is Murder in poppodium 013 te Tilburg. Samen met Whitechapel, Fit for an Autopsy en Spite. Op 21 oktober zijn de bands ook nog te zien in Zappa in Antwerpen. En op 27 oktober in de Amsterdamse Melkweg. En dat was het weer voor deze week wat het nieuwtjes betreft. Dus volgende week hoor je weer meer nieuws. Over weer naar Ben. Over weer naar Ben, dat ben ik. We gaan we lekker plaatje naaien. Ja. Of moet ik nog wat uh, vol lullen? Dan gaan we lekker een plaatje draaien. Hier is Jehina. Jehenna met Shairak Kinum. Nee. Dat was Jihina uit Noorwegen met het nummer Scheirakkinum, als ik het goed uitspreek. Dat was het eerste uur alweer. Wat gaat dat snel? Net is zo snel als die muziek. Um, volgende uur zijn we er weer uiteraard. En we hebben een paar uh, ik, wij, uh, wat gaan we allemaal horen? Dead, Carcass, Satiricon en ik ga het bonusnummer draaien op de Japanse cd van Marduk staat niet op Spotify. Misschien heb je hem al wel gehoord. Misschien heb je hem niet gehoord. Maar je gaat hem zeker hier horen. Ja, we zijn benieuwd. Zeker. En ik hem weer een lekker vet een tweede uur. gehoord. Ja, ja, we gaan er weer wat leuks van maken. En ja, uh, zeker wel. Ik hoop dat het nieuws wat nu komt ook leuk is. Misschien dat er een keer wat leuks in zit. In plaats van alleen maar ellende. Ja, het zou wel fijn zijn. Ja. Nou, we, ga, we, gaan we gaan het zo aan horen. We gaan het even beluisteren en, straks. Yes. Dat nou, blijf nog even luisteren dus. En Inderdaad. Bedankt dat jullie zijn gaan luisteren uiteraard. En uh, bedankt Ben voor jouw eerste uur.